Dit is Gootse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Gootse Kringen is uh, het programma dat onder de redactie staat van Els van Kevenade, Leonard Joosten, Gerard de Groot, Bernhard Robbe en Ben Lonen. De techniek is in handen van Stefan Eikenaar. En we hebben twee gasten, niet de minste. Namelijk Hetty Nijkens. Zeg jij altijd, Rital Helmrichtrachter? Ja, meestal wel. Meestal ja, want dan want dan meestal is het voor wel. de meeste mensen wel duidelijk want, wie ik ben. Het is een hele mond vol, maar dan weten de mensen ook eh, over wie het gaat. En eh, Bart Aerts van Spottheater hebben we ook eh, al in de studio. We gaan eerst met Hetty eh, praten over eh, een nieuw project. Jij maakt eh, maar voortdurend films, hè? Ja, nou ja, voortdurend. Uh, mijn laatste buitencampus is van 2013, dus het wordt onderhond wel weer tijd dat ik met de nieuwe kom. Het wordt weer tijd. Ja. Uh, wij gaan geen rondje nieuwtjes doen, want we zitten beperkt in de tijd uh, wat, wat jou betreft, hè? Ja. hebben we afgesproken. Ja, ja, dus we gaan meteen naar ons onderwerp. Dat lijkt ons heel verstandig, ja. want ik was al geïntrigeerd door de titel, want ik had even meegekregen in onze eigen titel dat het over indorok ging, waarvan ik eerlijk moet bekennen dat ik niet precies wist wat dat was tot ik het ben gaan nakijken, maar klanken van oorsprong dekt volgens mij de lading veel beter omdat je teruggaat naar de tijd in Indonesië en hoe migranten hier gekomen zijn. En kun je daar iets meer van uitleggen hoe die twee relatie tot elkaar hebben? Dus het verblijven in Indonesië, de komst hier, muziek maken. Nou ja, goed, uh, ik, daarom heb ik het ook klanken van oorsprong genoemd. De oorsprong is namelijk Nederlands-Indië in dit geval, want Indonesië bestond toen nog niet. Hè. Uh, het was Nederlands, uh, een Nederlandse kolonie en daar woonden ontzettend veel mensen. En die waren dus of uh, volledig Nederlander of uh, gemengd bloedig, maar dat waren dan ook Nederlanders. En daaronder waren natuurlijk mensen die ook muziek maakten. Nou, um, ook daar maakten ze muziek, want daar waren ze namelijk heel vertrouwd met de Amerikaanse zenders, uh, Amerikaanse uh, radiostations, moet ik zeggen, plus uh, Australische. En dat kwam eigenlijk omdat meteen na de oorlog, en ook van voor de oorlog al, Amerikaanse... Uh, uh, ja, strijdkrachten daar zaten. Dus, um, en dat is heel grappig om te vertellen, want mijn vader bijvoorbeeld, die uh, in Nederlands-Indië. luisterde hij in 1942 al naar Frank Sinatra. Terwijl Frank Sinatra pas in Nederland. in 1962 of zo, zoiets van twintig jaar later te horen was. En um, zodoende waren deze mensen vertrouwd, maar ze hadden natuurlijk ook de Hawaïaanse muziek. Dat was al bekend, want dat is Polynesisch. En ze hadden de kronchong, dat is ook zo'n uh, vorm. Um, van uh, muziek mengvorm tussen Portugees en authentieke uh, Indonesische muziek. En daar waren ze al mee vertrouwd. En ze konden daar bijna allemaal gitaar spelen. Of piano vooral. Maar ook uh, gitaar. En toen ze dus naar Nederland kwamen in 19... Uh, ja, u weet van na de oorlog kwam er een decolonisatie. In 1949 werd uh, Nederlands-Indië officieel uh, onafhankelijk Indonesië. En toen is er een enorme grote groep repatrianten, zoals ze heten. In feite zijn het natuurlijk vluchtelingen, uh, naar Nederland gekomen. En um, nou ja, goed, omdat ze bloedbanden hadden. En ja, Molukkers is een ander verhaal, hè? Dat, uh, daar, die hou ik hier even buiten. Maar uh, de Indische Nederlanders die kwamen hier en ja, in het kiel zocht natuurlijk een heleboel muzikanten... en ook uh, kinderen van uh, muzikanten enzovoorts... die dus hier uh, ja, uh, later tot grote belangrijke cultuurdragers zijn uh, geworden. Omdat bijvoorbeeld, ik noem maar wat, de Tielman Brothers... Hè? En de, uh, de Javelins, uh, de, de Crazy Rockers en noem maar op. En dan ook natuurlijk Boudewijn de Groot, Anneke Greunlo. En daarnaast zaten, uh, wat, wat tweede generatie noem ik het dan, uh, Sandra Remer. Die wat jonger was, maar ook al heel vroeg begon met uh, muziek maken. En van, op, vanaf haar tiende jaar was al aan het zingen. Nou ja, en dan natuurlijk de mensen die er wel mee te maken hebben, zoals Ernst Jans. Ernst Jans is wel in Nederland geboren, maar zijn vader in Nederlands-Indië. En uh, Dennis van Leeuwen, van uh, Kane, enzovoorts. Dus ik uh, ga een muzikale zoektocht met deze film uh, teweeg brengen, eigenlijk. En die begint in Den Haag, neem ik aan? Nee, het mooie is dat die eigenlijk begint in Breda. Want in Breda, daar waren de contractpensions ook... In heel Nederland waren contractpensions, want de Indische Nederlanders werden namelijk um, niet in, in kampen gestopt of zo, maar in... Uh, hotels en pensions. Ik kwam zelf in een hotel in uh, Valkenburg terecht, van Espen in Valkenburg. En dat kwam omdat de katholieken die gingen naar het uh, zuiden en de protestanten gingen naar het noorden. Goed nou, en de voldoen. Tielmans, die waren dus katholiek en die kwamen dus in Breda terecht, in een contractpension op de Baradulaan. En die vader van hun, Herman Tielman, die kwam hier in Goorle werken bij de HavEP. En later bleek er ook nog de Poetierijs, die kwamen ook in Goorle wonen vanuit Oosterhout. Dus het, de, de bron is eigenlijk dat het hier in Brabant begonnen is met uh, bentjes. Ze speelden bijvoorbeeld in um, De Schuur en um, ze speelden he, in Breda en toen kwamen er steeds meer aanvragen. En toen is dat zo in, als een inktvlek in Brabant verspreid en toen pas naar Den Haag. Kijk, ja, ja dat wist ik helemaal niet. Nee, want wij denken mij... dat het daar zo ja, begint ja. hè. En het, ja, is nee. toch, het ligt toch ja, wat genuanceerd. Het past wat tentoonstelling tentoonstelling in het gemeentehuis. Maar hier heb ik ook niks van gezien. Dus nee. die gaan we opnieuw opbouwen. Ja, 1957 zijn de Tielmans naar... Uh, uh, Nederland gerepatrieerd. En toen kwamen ze dus in Breda terecht. En, uh, nou ja, de stem heeft er natuurlijk wel het nodige over geschreven... toen ik met mijn film Contractpensions uh, uitkwam. En die film heeft ook ontzettend goed gelopen. En Andy Tielman, ik heb toen Andy Tielman, die toen nog leefde... heb ik toen uh, de DVD gegeven. En hij zei ook van, jullie moeten allemaal naar deze film kijken. Want hij is echt, het is allemaal de waarheid. Ja, <laughs> dat is vond ik waarheid. ontzettend leuk, ja, dat uh, ja, ja. Andy zelf... Ja. En Andy was net daarvoor, was hij door uh, de koningin onderscheiden. Hè? Toen kreeg je dus een, uh, uh, niet zomaar een lintje. Hij was echt ridder in de orde van de Oranje Nassau. Als oprichter, of, of een grondlegger, van de Nederlandse popmuziek. En dat is heel wat. En dat heeft natuurlijk wel weer de nodige discussie opgeleverd. Tussen bijvoorbeeld Peter Koelewijn. Die vindt dat hij dat is. Maar Peter Koelewijn heeft echt naar hun geluisterd. Want hij was nog een jongetje toen, uh, toen de Tielmans al aan het spelen waren. We gaan zo even naar een stukje luisteren. Maar dat vond ik heel opvallend. Maar voelt dat ook als een stukje miskenning? Absoluut. Dat het eigenlijk zo laat is gekomen. Ja, nou, ik weet ook waar die miskenning vandaan komt. Uh, waarom? Uh, je kunt het vergelijken met... Uh, in Amerika had je namelijk de zwarte muziek en de blanke. En die zwarte muziek, die, die, die kwamen ook niet op de radio en tv. Die werden dan overgenomen door blanke. En die gingen dan daar rits mee scoren. Hetzelfde gebeurde in Nederland. Ze werden dus door Hilversum uh, weggehouden. Hilversum wilde hun niet. Uh, had het over, Miss Bouwman had het zelfs over apenmuziek. Ja, uh, ja. Dat is echt waar, dat is historisch, dit wat ik vertel. En uh, zij, uh, zij zijn dus uit heel geweerd. En toen hebben zij, uh, op een gegeven moment zijn zij naar Duitsland gegaan. Maar toen hebben hier anderen, dus blanken, die hebben het overgenomen, zoals de Wama's, en, en die hebben toen hits gescoord. Dus die miskenning, dat blijft gewoon inderdaad nog steeds. Zit je hier en dat ook mee in het raar. actuele racisme-debat. Uh, misschien, ja. Ja, de, de Witte man is een racist. Hij, hij nou, denkt van niet, maar hij is het wel. Nou ja, dat is een, een, een discussie die gewoon nu heel erg actueel is, natuurlijk. En uh, ik heb daar natuurlijk de nodige ervaring mee, zeg maar. Dus ik weet wel hoe het ongeveer voelt om gewoon gediscrimineerd te worden, want ik heb het gewoon zelf meegemaakt. Maar, uh, ja, weet je, ik denk dat het ook van alle tijden is. Dat het ook te maken heeft met vandaar en hier. Ik zal een voorbeeld noemen. In heel Varenbeek bijvoorbeeld, daar zijn ze zo chauvinistisch dat ik, uh, toevallig was ik een keer bij een boekbespreking... en er kwam een vrouw en er was een hele presentatie... en die vrouw, die komt uit Soetermeer... en die woont al 40 jaar in heel Varenbeek... En toen kreeg ze een boek aangeboden. Ik weet nog goed wat er gezegd werd tegen haar. Ja, u hebt wel veel vrijwilligerswerk hier gedaan. Maar een echte biksen zult nooit worden. Oh ja, nou dat is een precies dus hetzelfde. Dus, ik dat denk is, dat het uh... gewoon van alle tijden is. Ja. Als je ja. ergens anders vandaan komt. Ja. En ik hoorde van Wim Daniels. even dit laatst. Wim Daniels die zei. Hij komt uit Alen Riksel. En over de taal. En hij heeft het woord allochtoon. En hij zei. Toen ik nog in Alen Riksel woonde als kind. toen was een allochtoon. Iemand die van een andere provincie kwam dan noord ja, ja. Dus. Zullen ja. so we dan maar eens even luisteren naar een stukje muziek waar ja, we het goed, over hebben? Ja, dat moeten we zeker doen. De Hot Jumpers. Ja, dat is met echt goed geholpen. Happy rock Happy roll. Shake. For goodness sake. I got a hippie hippie shake. Wil shake. Well, the hippie hippie shake. Girl, I can't keep good. Wil well, the hippie hippie shake. Shake. I love you with a hippie, hippie shake. Hell, it's in my bed. Oh, the hippie, hippie shake. Uh, my baby shaking to the left, shaking to the right. To the hippie, shake, shake. The part of your mind and then shake up. Woo! Hell, you shake. Hell, it's in my bed. Oh, the hippie, hippie shake. Be shake shake the maar dan zeker. Oh, happy shake. Mail it in my bag. Oh, the happy happy shake. Oh, the happy shake. Oh, the happy shake. Dat was hem. uit 59. Daarmee bewijs geleverd. Peter Koelenijn klinkt als maar is niet het echte. Nee. Ja, want wij zeiden meteen hier, aha, Peter Koelewijn Sound, hè? Ja, ja maar dat heeft die, hij over wij beter. Over. Ja, nou, ja, ja, het is net wat Leo, wat Leo Blokhuis ook zegt, en dat heeft hij dus pas nog in een interview in De Wereld Draait Door gedaan. En ook bij uh, Pauw, dan zegt hij van iedereen die in Nederland een elektrische gitaar in zijn handen wilde hebben, een van de jongens, die hebben eerst naar de Indo's gekeken. En dat is logisch, want die Indische jongens, die konden al spelen. Die speelden al in, in Indië. Hè, ik bedoel, uh, Tielman Brothers, die waren in 1946, kun je nagaan. Dat was tien jaar voordat ze hier in Nederland speelden ze al. Van kazerne, van, uh, toen, tijdens de politionele acties hadden ze dus een, een heel tournee door de archipel. Waar ze bij in al die kazernes speelden. en uh, ja, Voor al die manschappen. En hun repertoire was toen al afgeleid van ook zeg maar Amerikaanse ja. jazz. Ze zij speelden toen al, uh, al swing. swing. Ja, ja. ja, ze speelden toen al swing. En uh, dat is toen later inderdaad, hè, de boogie-woogie en toen de rock'n'roll. En de rock'n'roll heeft dus echt zijn enorme opleving gekregen toen Bill Haley hier kwam. Uh, met, ja, tenminste die film, Rock Around the Dr. Clock. Dat kende ik ook wel. Ja, en die film, dat is misschien ook wel leuk te vertellen, dat werd in Nederland dus ook verboden. Want het was niet goed voor de jeugd. Dus toen mocht die film bijvoorbeeld in Gouda, hebben ze, uh, ja, want ze dus, uh, als, als de film daar draaide, dan moesten politiemensen komen en uh, weet ik wat, want de jeugd die ontspoorde. Ja. Nou, toen hadden ze dus in Gouda besloten van nou oké, okay, die film mag wel draaien, maar dan wel met geluid uit. Oh. <laughs> ja. Nou, dat is bijna een bruggetje naar de film die jij wilt gaan maken. Uh, waar kwam dat idee uh, vandaan? Uh, uh, hoe nou, staat het er nu voor? Ja, ik, In feite is het eigenlijk een, een logische uh, derde film op een soort, ook een soort trilogie. Ik ben begin, begonnen met uh, contractpensions hè, over de repatriëring. Toen heb ik een stapje teruggezet naar buitenkampers Dus de mensen buiten de uh, Japanse kampen. Toen kwam ik al op de gemengd bloedigen Want buiten de Japanse kampen werden die uh, gemengd bloedigen opgevoerd. Uh, of tenminste, die mochten, daar, uh, mochten buiten de Japanse kampen blijven. Alleen het was natuurlijk wel uh, niet zo fijn om daar uh, te zijn. En uh, nou, die hebben ook wel het nodige meegemaakt. En toen kwam ik erachter van... Ja, maar Nederlanders zeiden tegen mij van, ja, maar waarom wisten wij dit verhaal niet? Waarom kenden wij dit niet? En toen dacht ik van, wat moet ik doen om het wat breder te doen? Dus wat, wat bekendere mensen in beeld, die dus ook verhalen hebben. En op een gegeven moment kwam ik toch wel, uh, ja, ik kwam in gesprek met onder andere, ja, ik had natuurlijk Andy Tielman al ontmoet uh, eerder. En ik kwam in gesprek met Anneke Groenlo bijvoorbeeld. En Anneke heeft verhalen wat Nederland helemaal niet kent. Zij heeft dus als kind, is zij verstopt geweest om, om af bij de Jap te, ont, hè, te, door de, uh, om, om te ontkomen van de Jap. 1942, hè? Ja, dus zij is dus als baby, uh, ze wist gewoon, dat ze had een Hollandse vader, dus waarschijnlijk zou ze dan geïnterneerd moeten worden. En toen hebben ze haar met haar moeder, want ze had een Inlandse moeder, een Indonesische moeder, hebben ze haar verstopt, zo lang... Uh, totdat ze inderdaad gevonden werd door die app. Dus, dus uiteindelijk is ze toch ingerekend en geïnterneerd. Ja. Maar zij heeft ongelofelijke verhalen. En toen had ik zoiets van: ja, jemig, maar iedereen kent Anneke Greunlo. En hè, Brandend Zand en Surabaya. En ja, mag ik mooie daar wat over vertellen? Vorig jaar uh, heeft zij uh, in het. Uh... ...huis waar ik werk in een groepswoning voor, voor Indo's geopend. Roma Senang. En daar, ze heeft daar gezongen... ...ze heeft daar een optreden gehad voor alle medewerkers, voor alle bewoners. Maar wat mij zo frappeerde was... ...dat, dat die teksten vanavond, van die krakers... ...dat die allemaal uit het hoofd meegezongen werden. Ja. Dat heeft me enorm verbaasd. Er uh, waren dus geen teksten op papier... ...en dan iedereen wist die teksten te zingen. Ja. Dat, dat zit er zo in... Ja. Uh, en dat geeft ook wel een beetje relief aan, uh, ik vond dat ergens, dat zij in 2000 werd zij uh, uh, de zangeres van de eeuw genoemd. Ja, klopt. Want zij heeft dus als enige, zij is de beste platenartieste van Nederland ooit, ja. want ze heeft 30 miljoen platen verkocht. Dat je nagaan, zeg. 30 miljoen, <laughs> ja. wereldwijd. Ja, ja. En dat is niemand die haar nadoet nee. daarin. nee. nee. En ze is nog echt een diva, hè? Ja. hoe ze optreedt op, op deze leeftijd van 74 is, ja, nee, ja. Dat, dat, is, dat is fenomenaal. Dat is fenomenaal, ja. En dat, uh, ja, ik ben ook heel trots dat zij uh, absoluut haar medewerking heeft gegeven. En deze foto heb ik dus van haar gekregen ja. om uh, in het flyertje uh, voor de crowdfunding uh, te zetten. Dus uh, vandaar, ja... Oh, de crowdfunding... Is ja. dat uit nood geboren of is dat aansluiten bij nieuwe mechanismen ja, om voor is, culturele producten toch geld uh, te ja. verdienen? Nou, het heeft twee uh, redenen. Het is vooral een marketingtool. Uh, het is om de mensen al op een heel vroeg stadium bewust te maken van het feit dat deze film eraan komt. En het is natuurlijk leuk als je met 25 euro al, hè, met een donatie, het idee hebt van, goh, daar heb ik aan meegewerkt. Nou, wij hebben 53.000 euro nodig voor die marketing. We, hebben, we lopen al goed, uh, we hebben nu 55%, maar het BKKC betaalt ook nog eens keer 10.000 euro. Dus we, hebben, we zitten al ver over de helft. En, um, maar het is natuurlijk leuk uh, dat je dus nu, he, er nu al over kunt lezen. En dan straks als die film uitkomt, dat ze dan niet zeggen van... Goh, ik wist niet dat er een film gemaakt werd. Dus dat is eigenlijk uh, ons hoofddoel. En het tweede is natuurlijk leuk als we mensen betalen. Dat is natuurlijk fijn, want dan hebben we nog extra geld voor de publiciteit enzovoorts. Want het is natuurlijk een heel klein deel van wat de film werkelijk kost. Dat is ongeveer 10% van het hele project. Want we hebben dus een tentoonstelling educatief materiaal en een documentaire die in de bioscoop gaat draaien. Dus het is nogal wat. En dat moet allemaal van dat ene budget. Maar we hebben een, een, een platform voor de kunst. En bij voor de kunst kun je op, uh, kijken op projecten en dan klanken van oorsprong. En dan staan er ook trouwens hele leuke filmpjes. Ik weet niet of jullie filmpjes hebben gezien. De filmpjes die hier te zien zijn nee. op... Uh, Oh, nou, dan hebt u wel wat gemist. Ja, maar dat kan het begint het met uh, Leo Blokhuis. Ja. Uh, die, en uh, daarna um, uh, Wietke van Dort geloof ik. En dan Ernst Jans. En uh, Boudewijn de Groot zit er natuurlijk in. Want uh, Boudewijn is ook een personage in de film. En um, Anneke, Anneke Grunloof ja, nee, zit, uh, zit niet in de... In de in het filmpje. Oh. Maar in de filmpjes... en dan heb ik ook nog andere bekende Nederlanders... die ook allemaal hun steunbetuiging uh, doen... en ook zeggen van, je moet die film zien. En dat zijn allemaal mensen met een Indische achtergrond... waarvan de meeste mensen niet eens weten dat nee. ze Indisch zijn. Zoals bijvoorbeeld Winnie Zorgdrager... onze mm -hmm. voormalige minister ja. van Justitie. Georgina en uh, Verbaan is die Shoshina ook in Indisch? Ja, is Indisch, ja. ja? Klopt. ja. En... Um, die wil ook steeds meer weten daarvan, Georgina. En uh, Waldemar Torenstra. En die vertelt dan ook in het filmpje van, goh, ik heb indisch roots, jullie moeten allemaal... Uh, heb hè, je ook niet eens een keer hier verteld dat uh, Mark Rutte ook in een Indoor ja, is? Absoluut, ja, absoluut. Is ook? Twee, twee heb Indische je die niet ouders? in het comité van aanbevelingen? Nee, want hij is krijgen. nog steeds minister-president. Oh, dan lukt dat niet. Nou, kijk, ik ben een Winnie Zorgdrager, daar kan ik gewoon binnenlopen bij de Raad van State, waarbij haar... En hij, zij is ook nog het voorzitter van de Biscoopbond. Dus die zie ik nog veel in informele... Uh. Ja. Maar Mark toen ben ik één keer, dat klopt. Toen, er is ook een Indisch magazine, we hebben een eigen magazine, dat heet Moeson. En het uh, heeft ook heel veel lezers. En toen hadden we duizendste Moeson en toen was Marker wel. En die liep toen ook de hele dag met zo'n kleine dan van Proud to be an Indo. Ja, ja. Dus dat vond ik dan toch wel leuk. Ja, dat van was maar dat was de enige keer dat we hem inderdaad mm. tegenkwamen in een van die... Uh, mm. uh, zeg maar, want ik voel het ook altijd een soort een subcultuur. Want dan kom ik daar of daar en bijvoorbeeld wij de Groot. Die was vorige week echt bijna iets van drie dagen bij de om Die grote Passamallem in ver. En dan is het leuk, want dan denk ik, oh ja, want hij voelt zich dan ook één van ons. En dan gaat hij dus ook lekker eten en uh, hapjes en uh, allerlei recepten en zo, weet ik wat, krijgen. En ook naar voorstellingen. En ik heb zo'n voorstelling gehad, want ik had een crowdfunding um, presentatie ja. met Leo Blokhuis um, en een paar Indo-rockers en Sandra Remer. En dat was ontzettend leuk bij de Tongtong bij de Fair. -tong dat is in Den Haag, hè, op het Malieveld. Oh ja, Mali en als je daar dan bent, dan denk je... Ja, ik ben in Nederland, maar het is toch wel weer een heel andere... Het ruikt er anders natuurlijk. <laughs> en uh, ja, je voelt gewoon die, die tempo Die is er dan maar nog. Is dat ook een, een belangrijk element in jouw documentaire? Zeg maar dat nostalgische gevoel terug laten komen? Of ook bedoeld om de groep is hier gekomen... en. Niet iedereen is bij de pakken neer gaan zitten, maar heeft ook kansen gezien, gegrepen. Ja, ik denk dat dat laatste echt heel belangrijk is. Uh, het is ook zo, en dat uh, ben ik ook blij dat je dat zei uh, in, in je mail, uh, dat um, de oorsprong, dus dat mensen van een andere cultuur die naar een nieuw land komen, dat ze de, dan hun muziek meenemen en, of hè, gebruiken en wat dan ook. Typisch is trouwens dat de Indische rijstafel. Ik weet niet of jullie dat weten. Is nu tot nationaal cultureel Nederlands erfgoed oh ja, gebombardeerd. Erfgoed, ja, samen met het vuurwerk. Dus ah. straks dan. Uh, het is natuurlijk ook een integratie. Want het was natuurlijk ook wel Nederlands. Indië en de mensen spraken Nederlands. En, en het was natuurlijk al heel veel Nederlands. Maar aan de andere kant was het natuurlijk ook die cultuur van daar. Die mee is genomen. En die navelstreng die dus niet helemaal is doorgeknipt. En dat vind ik mooi. En dat maakt dat je dus in een nieuwe cultuur ook nieuwe impulsen geeft. Maar ook dat die nieuwe cultuur, zoals Nederland eerst, hè, die eerst alleen maar de Salvera's kende en Eddie Christianië en zo, die muziek werd dan gedraaid. Dat het dus door die, die muziek veel rijker is geworden en zich heeft kunnen ontwikkelen. Want een land kan zich niet ontwikkelen zonder impulsen van buitenaf. Maar geldt dat ook omgekeerd voor de groep uh, die uit die hier naartoe is gekomen? Dat die hier ook impulsen heeft opgepakt? Ja, natuurlijk. Je die, die, die komt uh, met de Nederlandse gewoonten en gebruiken. Hoewel, Nederlanders er vaak van soms zonder zon te kijken... dat die gewone, die Nederlandse gewoonten en gebruiken... dat die al ingeburgerd waren natuurlijk. Hè? Behalve dan dat ze bijvoorbeeld op een andere manier aardappels schilden. Zoals in mijn film, contractpensions. Ik weet niet of je die hebt gezien. Ja, ja. Maar dan schilden ze dus van zich, van zich af. En toen moesten ze in Nederland... Moesten ze leren om naar zich toe te schilderen. En toen vroeg zo'n vrouw: van die kon dat niet. En toen zei ze: ja, maar smaakt die aardappel dan ook anders? <laughs> smaakt die dan ook wel, ja. ja. Kijk, dat zijn voor die dingen die. <laughs> uh, maar uh, kijk, ze hadden natuurlijk Nederlands school en het waren concordante scholen. Dus zeg maar, de HBS daar was op hetzelfde niveau als hier. Dus um, daar was wel heel veel. Maar het vervelende was daarvan, en dat is dan weer als je het over discriminatie hebt, de diploma's van veel mensen werden niet erkend hier, terwijl het wel concordant was. En de afspraak was ook dat het gelijk was. Maar goed, dat, dat heb je denk ik altijd wel. Nee. Gaat de eerste generatie ook nog een, een rol spelen in je film? Of gaat het nou echt al over de tweede, derde, vierde? Nee, ik heb nog steeds mensen uit de eerste generatie. Sterker nog, je had, hoorde net de hot Jumpers. Voor de Hot Jumpers waren er al de javelins en de real room Rockers, En daar speelde Hans Baks in. Hans Baks heeft later ook bij de Tielman Brothers gespeeld. Maar hij speelde al in 1957. Die man is geboren ver voor de oorlog. En staat nu nog steeds op het podium. Oké. Okay. Ja. Dus en hij was erbij, hè, bij die presentatie oh, ja. en ook Rob Agerbeek dat zijn, en Eddie Chatelain. dat waren echt drie mensen de oude, uit de oude doos waarvan je denkt van, nou ja maar die gitaren hangen toch aan de muur zoals uh, Adrian van Dis ook in zo'n film want Adrian van Dis zegt ook zoiets in zo'n filmpje van mij uh, als je de website bezoekt maar um, die zegt dan, de gitaar hangen aan de muur ik zeg, nee niet bij iedereen want uh, ze spelen nog steeds ja. Ja. ook in Duitsland spelen ze nog ja nou, alleen toe... jou zo te horen wordt het een, een hele interessante film. Ik, uh, ik hoop ja. het. Ik, ja, ik, we doen ons best, zal ik zeggen. Ja ja. Ja. ja, ja. ja, nee. Want daar ben ik juist nieuwsgierig naar vanwege die... En dat heeft natuurlijk te maken met de huidige discussie in Nederland... over ja. hoe kun je heel verschillende groepen uh, opvangen... en ja. allemaal problemen, problemen. Ja. En als we over de aantallen in de jaren 50 praten... Dat Hebben waren er 350.000 plus 12.000 Molukkers. Ja. Dus uh, dat ja. is uh, behoorlijk veel. Maar het, ik vind het wel mooi in mijn... Uh, een van degenen die dus ook een... Uh, een filmpje heeft ingesproken, dat is Ernst Jans. En die zegt ook van... goh, in die tijd hè, kende ik geen één band zonder Indoos erin. En die hebben toch wel het een en ander gebracht. Dat belooft wat voor de toekomst, zegt hij dan. En dan verwijst hij eigenlijk naar de vluchtelingen... die nu Nederland binnenkomen. Mm -hmm. En dat vind ik dan wel een mooie link. En dat wil ik ook absoluut. Ik hoop tenminste dat ik dat kan bereiken in deze film. Dat ik dan de mensen kan laten nadenken van... ja, je moet dit niet altijd alleen maar afwijzen. Maar misschien komt er wel iets heel moois uit. Maar is dat het meest opvallende kenmerk van de groep die uit Indonesië gekomen is? Dat ze met name met muziek en eten uh, maar hun cultuur hebben vastgehouden? Of is dat toch breder? Of bijvoorbeeld onderling huwelijken, ja. uh, bij elkaar wonen, alles niet noodgedwongen. Uh, dus zeg maar het huidige integratiedebat is dus eigenlijk, je moet vergeten waar je vandaan komt. Uh, en zo snel mogelijk Nederlandse gewoontes zoals aardappels linksom schilderen, schillen. Want die zijn veel lekkerder. En dat is wetenschappelijk bewezen. En dat... Uh... Ja. Maar ja. het lijkt mij heel goed dat de Indonesische keuken bewaard is gebleven. Om maar ja. een klein voorbeeldje. Nee, het is de trouwens even. dat is een misverstand. Hè? Het is absoluut niet de Indonesische keuken. De Indonesische nee. keuken ja. is heel anders. Een Indische rijstafel is een Indische rijstafel. Dat klopt, dat komt omdat het uit de Nederlandse gemengd bloedige kant komt. Dus het, het, het hebben wat van Nederland en, en van Indië genomen. En uh, in, in de rijstafel rijsttafel kun je niet in Indonesië eten. Die is er gewoon niet. Hetzelfde geldt voor de spek. Als je dan keuken hebben dan, ja. dan zie je wat, wat echt Indonesisch is. Dat is echt koken. Indisch koken. Indisch koken. Ja, ja, dat is het verschil. Je hebt Indonesisch en je hebt Indisch. En ik heb het over Indisch. Ja. En dit zijn Indische mensen die er naartoe zijn gekomen. En ze zijn ook, ja ze willen graag ook niet als Indonesië worden gezien. Want ze worden namelijk, ze zijn ook gevlucht voor de Indonesiërs. Ja. Hè. Ze zijn het land uitgegooid door Sukarno. Dus het is natuurlijk een pijnlijk als je. Uh, dat, uh, even dat misverstand. Uh, want de, de, in, ik weet dat het in Nederland heel moeilijk is om het onderscheid te, te maken. Maar het is juist zo duidelijk. Want ik maak het ook in mijn contract met Wat is een Indo? Ja, Dat is een mengbloedige. Die heeft net zoveel Europees bloed als, Nede, uh, als uh, Inla, uh, Indonesisch bloed. Mm -hmm. Of uh, Inlands bloed. En een mooie bijkomstigheid is. Dat heeft een paar jaar geleden in de krant staan. Dus via My Heritage zijn ze erachter gekomen. Dat uh, onze koning Willem-Alexander familie zou zijn van Willeke van Amelrooy, Maar er is, en dan staat er dan in de krant, een Indonesische tak. Maar dat moet natuurlijk niet zijn. Dat moet de Indische tak ja. zijn. Want de Indische hebben natuurlijk ook Duits bloed. En wie hebben Duits bloed? De Tielman-brothers, want de Tielman is Duits. Dus de uh, Willeke van Amelrooy en koning Willem-Alexander... Willem die zijn uh, gerelateerd aan elkaar door de Tielman-brothers... Ja. En dat staat echt bij nu.nl, lees maar. Er staat ook uh, familierelatie ja. tussen. En dat vinden ze dan zo speciaal. Want dan zeggen ze, ja, maar hoe kan dat nou? Want het is de Indonesische tak. Nee, het is de Indische tak. Ja, ja. En als je ja. de Indische geschiedenis kent, dan weet je dat Indo's ook hun oorsprong hebben in Duitsland, in Schotland, in Ierland, in Denemarken en, en in Nederland natuurlijk. Ja. En, want het is, je vergeet niet, 350 jaar een Nederlandse kolonie geweest. Ja. Dus logisch dat er hele grote groepen. Dat Europeanen is al een globalisering daarin. aan van la lettre, dus. Hè? Ja, dus het is een ja. andersom. Hè. Dus de Europeanen zijn destijds daarheen gegaan. En hun, de kinderen, de naastzaten ervan, zijn weer teruggekomen. Zo kun je het ook zien. Ja. Balkenende zou dat de VOC-mentaliteit De VOC-mentaliteit, ja. VOC ja. ja. Ah, ah. Hattie, dat is een film van jou, hè? Dat wat, je, heb, speel je allerlei rollen. Scenario schrijver, regisseur, ja, ook ik ben, intellectualis, wat is het allemaal? Niet? Ja, Nou, ik ben, voor deze film ben ik de regisseur en de scenario schrijver. Ik heb het scenario samen geschreven, ook met uh, Beatrice van Acht. Uh, omdat het toch wel uh, een heel boekwerk wordt en heel veel uh, pluiswerk en noem maar op. Daar heb ik dus uh, gelukkig uh, iemand voor gevonden die mij daarin meehielp. Uh, Leonard, mijn broer, waar ik in feite altijd de films voor heb geproduceerd, die gaat deze film... Uh, hij gaat deze film produceren, dus hij is dan de producent. En hij is ook de cameraman. En zijn manier van filmen is zodanig dynamisch, uh, wat uitstekend is voor een muziekfilm als deze. Want dan krijg je dus een hele synergie met de muzikanten. En dat, dat, dat ga je niet statisch opnemen, dat ga je echt mooi opnemen, Heel volgens het single shot cinema principe. En Leonard is voor die... Dat, dat is een filosofie die hij, en een techniek die hij heeft ontwikkeld. En daarvoor heeft hij drie weken geleden in Cannes uh, een speciale onderscheiding gekregen op het, Nederlands film, op het Cannes Film Festival. Zo. Dat heeft ook ja. in, zelfs in de Linda gestaan. Daar stonden we met z'n tweeën in de Linda. Ja, nee, nee, maar het stond ik in nu 20... Maar ik vond het zo leuk om een foto van mij en Leonard in ja. de Linda te vinden. Ik zei, ja. het gaat nu over Leonard, maar ja, dan hebben ze een nou, de staat ook bij. Leuk. Ja. Ja. ja. Maar ja, het, het wordt een hele dynamische film en, uh, en ik heb daar natuurlijk mijn mensen voor die, uh, die, dit, uh, die mee gaan helpen. En uh, we hebben ook een hele goede distributeur. Uh, en ja, uh, we gaan ervoor om deze film... Oh, de Pathé-theaters hebben al zich al ingetekend om uh, de film en te gaan. Wanneer wordt die verwacht? Uh, eind volgend jaar, want ik moet nog uh, financiering vinden. Eind en jaar. crowdfunding natuurlijk ja. nu. Dus iedereen die uh, nog een potje heeft, inzamelen. En het is 150% aftrekbaar voor, uh, uh, voor, uh, voor uh, bedrijven. En 125% aftrekbaar van de belastingen voor uh, personen. En het leuke is, er zit een loterij aan vast. En dan kan je dus uh, toegangskaarten voor de Soldaat van Oranje, de musical... Winnen. Want Soldaat van Oranje is, komt uit Surabaya en, <laughs> en is dus ook Indisch. Ja, ja. Surabaya. Ja, nou, nou, daar gaan ook de liedjes op. Maar je richt je dus nu wel op een heel groot publiek ook. Ja, ik, wij hopen gewoon dat we gewoon een grote publiek, ook te meer omdat deze mensen, hè, als ik ze al, nee, al noem, Lisbeth List staat er trouwens, die heb ik niet eens genoemd. Lisbeth List natuurlijk, uh, Boudewijn de Groot, Sandra Remer, uh, Anneke Greunlo, Ernst Jans, Keen enzovoort. Die zijn bekender en ik denk dat mensen dat dan leuk vinden om ja, te luisteren naar de verhalen achter de verhalen. En de verhalen die ze al kennen en die aangevuld zien met verhalen over het Indische verleden van deze mensen. Wat mensen gewoon helemaal niet kennen. Zoals bijvoorbeeld nou Boudewijn de Groot zelf ook achter zijn Indische verleden aangaat door daar liedjes over te schrijven. Nou, ik denk dat er uh, in ons Roma sinds lang uh, daar met zeer veel interesse naar gekeken gaat worden. Zeker te weten, ja. Ja, ja. ja dit ja. soort verzorgingshuizen. Ja. Die, die nodigen mij trouwens ook altijd, dat heet de second run theaters zijn dat. Dus dan, uh, of nee, third run is dat. Dan uh, mogen ze daarna, mag ik dan in buurthuizen, maar ook vooral in uh, bejaardenhuizen enzovoort, dan geef ik ook een Q&A, zoals het heet, een vraaggesprek. En dan gaan we met de bewoners samen gaan we naar die film kijken. En dat mm. is prachtig, want deze mensen kunnen niet meer naar de bioscoop komen. Nee. En daarom komen wij dan naar hun toe. Oh, dat want moet dat je zeker doen. Ja, ja, dat doen we zeker, ja. Nou, Kita is er ook. Is ingetekend. <laughs> ja. Wat ik weet nu wel een adres, adres waarop daarvoor wordt ingetekend. Ja, ja, ja. zeker. Ja. Zullen we dan nu maar even toch naar de tielman Brodders gaan ja, luisteren? Leuk. Het echte, het ware, het meest oorspronkelijke van het Indo-product met Black Ice. Oh, dat klinkt toch geweldig, hè? Dit lijkt mij een kandidaat voor de top 2000. Juist, voor de top Want 2000. Daar zijn ze ook serieus kandidaat voor, dus stem erop. Als wij kunnen leren hoe dat precies moet. Als wij daar nog achter komen. Ik, zou niet, ja. ik zou niet weten waar. Ja. Uh, dus dat is een van hmm. de problemen, dat generatiekloof, zal ik maar zeggen. Huh? Het die heeft, is zich in het spoeden naar een andere afspraak. heeft uh, inmiddels afscheid van ons genomen. Nou hebben we Bart Aarts. Van theater, spot, spottheater. Um, jullie zaten in de Maria Boodschap. We ja. zitten er nog steeds. En jullie zitten er nog ja. steeds, maar niet lang meer. En dan moeten jullie iets anders. Ja, we zitten er uh, vanuit de parochie zitten we tot 1 september. Dan uh, gaat het pand over naar uh, de nieuwe eigenaar. En het is op dit moment nog even afwachten waar we naartoe gaan. Of als afwachten, we zijn er mee bezig. Maar er zit uh, heel weinig schot in de zaak op dit moment. Dus uh, we hebben vanuit gelukkig vanuit de nieuwe eigenaar bericht gekregen dat we uh, in ieder geval tot aan onze, uh, ons eerste project dat we in oktober hebben hier in Jan van Bezouw, dat we in ieder geval kunnen blijven zitten. Ja, en dan gaat het, wordt het nu afwacht, het balletje ligt op dit moment bij de gemeente, om, te, ja, om, om samen te zijn aan het kijken naar de huisvesting. Oh, de nieuwe eigenaar is zo dat die zegt van, uh, och ja, uh, blijf, blijf dan ook nog maar even. Wie is de nieuwe eigenaar? Uh, de naam die, die weet ik niet precies op mijn hoofd, maar het is een... Uh, ja, het is een projectontwikkelaar die uh, echt voornamelijk kerken en dergelijke uh, restaureert. En uh, ja, in dit geval dan uh, de Marie Boodschap waar ze dadelijk 23 appartementen in gaan zetten. Van uh, 23 zorgappartementen en 20 woonappartementen. Alsjeblieft, zoveel. Dus het wordt een, het wordt een behoorlijk, uh, behoorlijk complex. Ja, en ze gaan eerst in september gaan ze buiten beginnen. Zoals het nou uitziet, al in, pas in oktober. Dat heeft even met vergunningen en dergelijke te maken gaan ze eerst de kerk renoveren. En na het renoveren, buiten... dan gaan ze binnen aan de gang met de appartementen. Dus ja. nou, Wij proberen eigenlijk... dit project uh, is nou de insteek... om het daar af te maken. En dan... Uh, ja, eind dit jaar naar een, naar een nieuwe locatie... toe te gaan. Ja. Dat is eventjes nog even de vraag... waar dat uh, gaat worden. Maar jullie hebben natuurlijk hoogte nodig. ook. Nou, hoogte niet zozeer. Het is meer ruimte. De, de, de, de hoogte hebben wij eigenlijk niet zo nodig. Want ja... We, decor en zo, dat doen we hier in Jan van Bezout toch allemaal pas op dat moment. Maar het is, uh, je hebt een, buiten alleen maar repeteren, heb je ook een, een decorploeg die aan het werk is, waar de decoren gemaakt worden. Uh, de dames van het uh, naaiatelier, uh, ja, ergens moet kleding gemaakt worden. Ja, en het is, het is een team van 104 mensen die het ja. gezamenlijk doen. En je wilt ze niet allemaal op verschillende locaties ja. in het dorp of eventueel nog zelfs erger, wat wij dan erg vinden, bijvoorbeeld richting Tilburg te vertrekken. Want het hoort hier in Goorland thuis. Het is wel een grote groep, hè? Het is een behoorlijk grote groep, hoort. No. Ja. Nou is het niet dat ze allemaal alle 104 en uh, aanwezig zijn... ...behalve met de voorstellingen. Maar ja, je moet er wel de ruimte voor hebben. Ja, maar je wilt het ook als groep hebben... ...in de zin van wij ja. met elkaar maken een productie. Ja, we hebben dat altijd... Uh, ...vooral toen wij zeg maar, uh, van het volksgeneel overgingen naar, uh, naar, naar Spot... ...vonden wij het heel erg belangrijk dat alle facetten van, van de productie, dat al die mensen bij elkaar zitten. Dus ook als er kleding gemaakt wordt, gebeurt het op dezelfde avond als, dat er repetitie, als er repetitie zijn. Gewoon omdat het gewoon bij elkaar wordt. Het is één groep en het zijn niet aparte kampen. We maken gezamenlijk werk qua één product. Nou ja, dan is het in, in het geval van teamverband ook veel leuker om ja, bij elkaar te zitten. Zeg, je hebt het ongetwijfeld wel eens verteld, maar ik ben het gewoon vergeten. Um, dat spot, dat is, uh, zeg je net, daar is het volkstoneel uh, in, in uh, samengekomen, uh, verder gegaan. Ja. Is dat ook zo met, met de Golse Revue? Nee, Golse Revue, dat is echt een, een, een losstaand gebeuren. Dat, uh, dat is iets waar ons voormalig voorzitter, Wil Schuurkens, uh, die is echt met Revue bezig, een aparte stichting, dat heeft qua, qua, qua gebeur met het volkstoneel niks te maken. Niks te maken, nee. Maar je zou kunnen ja. zeggen dat dat kan toch ook heel goed samen gaan. Dat zou kan ook, dat ook. samen kunnen. Ja, maar even voor onze informatie. Die, die Stichting Golds Revue bestaat ook nog steeds. Ja. Ja, ja. Ja, die bestaat nog steeds. Ik weet nog steeds. Alleen, ja, ja natuurlijk heb ik er weinig informatie van, maar dat ligt gewoon, ja, dat ligt sinds de laatste keer, ligt dat gewoon stil. Ja. En ik weet niet wat de ontwikkelingen zijn. Ja, ik, dat durf ik niet te zeggen. Het zou wel mooi zijn als het weer een keer uh, zou komen. En Misschien dat wij het wel een keer gaan doen, dat uh, sluit ik niet uit. Maar bij jullie het knelpunt, is dat überhaupt een ruimte te vinden of een betaalbare ruimte? Of Be beide. beide. Uh, we, hebben, we, hadden, we hebben een idee voor hier in het cultureel centrum. Alleen ja, daar zijn, vanuit de gemeente zijn er weer plannen met het cultureel centrum, uh, de, de herhuisvesting moet bekeken worden, er zijn... Uh, ...het wit-gele kruisgebouw moet erbij... ...wat gaat er met mainframe gebeuren... ...maar nou, daar is de gemeente dit met een studie aan het maken... Uh, ...die tegen de zomervakantie als goeds klaar zou zijn. En dan krijgen we dus als het ware een nieuw plaatje... ...inrichting of invulling Jan van Bezouw. Nou, daar is vanuit onze kant nou het verzoek ingediend richting gemeente... ...om te kijken of dat daar ook plaats is... ...voor uh, in dit geval voor, voor het spottheater... ...waar die toch eigenlijk naar onze mening thuishoort in een cultureel centrum zoals, zoals hier. Ja, leg je dan zo'n vraag neer bij de gemeente en waarom niet bij, bij, uh, bij uh, Skag, bij, bij Jan van Bezouw? De vraag die is in eerste instantie hier bij de Skag neergelegd. En bij de Skag was eigenlijk een heel simpel antwoord. Uh, jullie kunnen de komende twee jaar, uh, kunnen jullie komen repeteren in het Jan van Bezouw... ...maar voor de rest is er geen plaats. Oh. Nou ja, dan moeten wij de bal door gaan leggen bij de gemeente, vinden wij. Want op het einde van de rit is de gemeente de eigenaar. En ik denk, ja, wij zijn van mening dat een culturele vereniging zoals wij in een culturele centrum thuishoren. Ja, en als de gemeente dan een studie aan het doen is voor de herhuisvesting van alle verenigingen, ja, dan horen wij er net zo goed bij. Nou, zo ja. Hoe bedoel je, er is geen plaats wel om te repeteren, maar niet om decors te maken en dergelijke? Of ja, voor nou, de voorstellingen zelf? Nou ja, het, het, de voorstelling zelf graag, liefst iedere week, als de, bij wijze van spreken. Alleen, ja, er is gewoon nou heel weinig. ...zekerheid over wat er dadelijk vanuit de gemeente in het Jan van Bezouw gaat gebeuren. Kijk, en als hun dadelijk zeggen van in die ruimtes komt, uh, ik noem er iets, komt mijn te zitten... ...of daar, komt, uh, daar komen ze van uh, Contour te zitten, Ja, is er dan ook nog voldoende plaats dat wij ergens kunnen gaan, gaan werken. En er zijn natuurlijk niet veel ruimtes in het Jan van Bezouw beschikbaar of mogelijk... ...waar wij hele decorstukken zouden kunnen maken of... Er zijn maar een paar ruimtes mogelijk. En, en wat gaan ze met die ruimtes doen? En dat zal nou uit die studie moeten gaan blijken. En hopelijk de medewerking van de BMW, dat ze toch wel het belang zien dat we ergens uh, een nieuw onderkomen vinden. Zo, het ah. wordt dus ook dringen hier in het Jan van Mezaouwhuis. Ik ja, hoop het. Te, met jullie handicap is natuurlijk dat veel van de potentiële aanmerking komende panden omgebouwd gaan worden tot woningen. Ja, een ou, panden... oude fabriek van Mezaouw had potentieel gekund, ja, lijkt mij, dat hebben we veranderd. Die huh? ja, hebben we al gezeten. Oh, ja. En hebben oh, uh, ja. we gezeten. Haagweb hebben we natuurlijk ook in ontwikkeling. Ja, dan, uh, toen bleef de kerk nog over. We hebben in mainframe, of, uh, mainframe hebben we ook een jaar gerepeteerd. Maar we hebben de basisscholen Wildert. Thomas van Diestraat, Sint-Janstraat. Hebben we gezeten. Ja, toen kwamen we naar de tijdelijke scholen in. Ja, en uh, daar is ook weer net de vraag in met de basisschool de Wildert, uh, In januari zal die weer leegstaan. Wat gaat dan de gemeente besluiten? Gaat hij al plat of blijft het nog een aantal jaren overeind staan? Nou, dat zijn allemaal vraagstukken die liggen nou bij de gemeente. Ja, en daar wachten we eigenlijk op antwoord. En daar wachten we eigenlijk al een maand op. Dus ja, het is... Ja, er zijn nu voorstellen voor prioritering in de woningbouw. Bouwplekken ja. in Goorlen zijn verdeeld. Ja. Ik kan me niet herinneren dat daar de Wildert bij staat. Ja, maar... de, de bedoeling is op termijn dat de Wildert en mainframe beide plat gaan. Dat is de bedoeling. En dan nou, komt er het, begin vrouw... een het begint met een frame. frame ja. Alleen de gemeente moet dan een keuze gaan maken. Laten het, het, het, het, Iets wat in de toekomst plat moet, wat nu geld kost als het ware, laten we dat staan. Of slopen we het en dan hebben we daar alvast de kale grond om het zo maar te zeggen. Ja, dat heeft de gemeente er weinig onderhoud meer aan. Ja. Dus ja, het is, het is ook een stukje, de, want wij hebben het, het voorgesteld. Mocht het in Jan van Bezouw niet mogelijk zijn of mocht het op termijn wel mogelijk zijn in Jan van Bezouw. Dat we er eventueel daar tijdelijk naartoe kunnen. Ja, dat is echt afhankelijk van, uh, jij noemt eventjes, de goodwill ja. van het gemeentehuis. maar te zeggen. Maar voelt het ook een beetje teleurstellend, ergerniswekkend... dat jullie steeds een beetje achteraan het rijtje staan... van als er weer ergens een plekje vrijkomt, mogen we daar mogen naar gaan naar zitten begin. door een schot-godsvonder. Waarom hebben we geen recht op een vaste plek? Ja, wij hebben zelf een beetje het idee dat het allemaal zo gedacht wordt van... ah, ze vinden toch wel weer een locatie. ja. En je, je doet te veel je best. We, doen, ja, maar we willen doorgaan, we, we kunnen moeilijk stil gaan zitten, want dan houdt ja. het op. We hebben nou wel, uh, daarin hebben we wel als, als, als bestuur heel hard nou gezegd, komt er geen permanente vaste locatie, dan zal Jane Eyre de laatste productie zijn van Spot Theater. Dan gaat het stekker eruit. Zeg maar, uh, hard, zou het in Tilburg uh, makkelijker zijn om, om daar een locatie te vinden? Want Tilburg ligt volgens mij ook niet zo gek ver weg. Ligt niet gek ver. Kijk, er, er zijn altijd oplossingen. Ik heb in Tilburg mijn eigen bedrijf. Daar zijn oplossingen bij mij om een bedrijf. Maar aan het einde van de rit zijn we al dertig jaar een Goolse toneelvereniging. En een Goolse toneelvereniging hoort thuis in Golen. Die hoort niet thuis in Tilburg. Want dan kunnen we net zo goed de Schouwburg gaan huren. En dan stoppen we het Jan van Bezouw bij wijze van spreken. Ja, dan moet je gewoon, je bent school of je bent het niet. Ja, daar zijn wij heel erg stellig ja, Ik vind stellig dat een in. argument. Hoor. Is dat niet een, oh, een mooi chantage-argument ook? Nee. nee. Nou ja, ik chantage een, een, een chantage-argument. Een begrijpelijk argument. Ja, activiteiten horen toch in goorden? Ja, ja. Ja, ja, ja. Dat, ja. Ik, dat ja. kan ik snappen ja. En wij vinden ook dat wij, wij hebben uh, op jaarbasis een behoorlijk theaterbudget. Nou, dat, dat horen wij uit te geven in de, in de eigen gemeenschap. En dat horen we niet uit te geven over de, over de, ja, over de gemeentegrens doen wij ook met sponsoren. Als wij sponsoren nodig hebben of, ik noem maar iets, decorstukken, die hout en dergelijke, komt allemaal uit op bedrijven. Kijk, we kunnen ook verf bijvoorbeeld gaan halen bij de verfkampioen in Tilburg, is goedkoper. Nee, dat moet in Goorland, want we zijn een Goolse club. En ook die verenigingen, of die bedrijven, die steunen ons ook. Nou, dan moet iets voor terugkomen. Daar zijn we eigenlijk, ja, daar zijn we best wel, uh, ja, gevel in niet, maar we zijn er wel heel duidelijk in. Mm -hmm. ja. Je kunt, ja, je kunt, in principe kun je ook zeggen... van nou, we gaan ergens een loods huren... wat overigens hartstikke veel geld kost tegenwoordig... want het is allemaal, het is allemaal particuliere huur... en die zijn niet goedkoop. Ja, dan... Ja, in dit geval zijn we... Ja, even echt aangewezen op de coulantse... van de gemeente. En, en natuurlijk misschien... Ja, ook wat, wat, wat we de schar gaan doen. We hebben aan de gemeente gewoon aangegeven... dit zouden we graag willen. Dit is ons budget. Wij krijgen geen subsidie van de gemeente. Wij draaien volledig zonder subsidie. Nou ja, dit is ons object. dit kunnen we missen. Wat kunnen we, met elkaar, wat kunnen we voor elkaar betekenen? Ja, en dat is afwachten. Maar maakt dat een beetje moedeloos om te gaan programmeren voor volgend jaar? Want je zegt, ja, we zijn eigenlijk aan het rondkijken... en bestuurlijk heb je daar dan prioriteit voor... van krijgen we dit rond en als we geen ruimte hebben, ja, dan stopt het. Voor toch het enthousiasme om een nieuw programma te gaan maken... lijkt mij wat kleiner. Nou, ligt het huh? nieuw programma, moet ik eerlijk zijn... dat ligt voor de komende vijf jaar al vast. Ja, maar het gaat wel enthousiasme. Maar, maar het sowieso. enthousiasme ligt het helemaal stil. Ja. Het is uh, buiten het feit dat het uh, agenda technisch op dit moment het niet toelaat. Uh, ja, zijn er wel keuzes gemaakt om het eventjes op, op, op een laag pitje te zetten. Prioriteit is nou, uh, de, de, de rest van, onze, van, van de groep die is op dit moment heel druk bezig de musical voor te bereiden van oktober. Want die moeten weer staan als een huis. En dat is ook een jubileum van de, de GNR, GNR dat we doen. En dat is natuurlijk ook een jubileumproductie die we draaien. Dat is in oktober. Hè? Dat is in oktober. Dat, uh, gelukkig dat daar, ook alles, hè, daar gaat alles goed van. De kaartverkoop loopt, loopt boven verwachting. Uh, repetities lopen verspoedig. Dus dat zit allemaal goed. Uh, daar is uh, het hoofdzakelijk. De groep, maar ook het bestuur, die is bezig nou om te zorgen dat die musical goed staat. Uh, ...ik zelf ben helemaal niet met de musicals op dit moment bezig... Omdat ik gewoon, ik red het in mijn tijd niet... ...maar ik hou me eigenlijk wel bezig nog met uh, de herlocatie... ...van waar gaan we naartoe, daar maak ik ook tijd voor vrij... ...want ja, dat is eigenlijk wel het belangrijkste punt op dit moment... ...want ja, ja, ja. zonder ruimte ja. houdt het ook op een gegeven moment op. En hebben jullie een soort deadline voor jezelf van... ...dan moeten we toch echt duidelijkheid hebben... ...want anders blijven we maar een beetje heen en weer sukkelen. Ja. Duidelijkheid in de zin dat je een vaste toezegging hebt van... Dan en dan kun je dat en dat van ons verwachten. We hebben eigenlijk geen vaste datum nog niet geprikt. We hebben eigenlijk puur gezegd: van we hebben twee, nee, 6 juni is de brief naar BMW gegaan. Nou, daar wachten we nog op antwoord. Ik heb toevallig vanmiddag uh, contact gehad met het Gemeentehuis, omdat we nog, niet, nog geen reactie gehad hadden. laat staan, überhaupt een uh, ontvangstbevestiging van de brief. Nou, daar krijgen we morgen weer bericht over. Dus we zitten nog wel even bovenop. Ja, je moet ook weer niet te veel op bovenop gaan zitten. Want dan zeggen ze: laat ze maar zitten. Dus je moet proberen de goede afweging te maken. Uh, tot hoever moet je de druk opvoeren. Nou, en tot hoever uh, wacht je eventjes af. Ja, nou hebben het, het belangrijkste is nu geregeld. We kunnen in ieder geval de musical afwerken in de Maria Boodschap. En dat is ons eerste project, dus dat is prio 1. En, nee, maar Dan kun je de repetities afwerken. Ja, je kunt de repetities afwerken. Maar ga je dan hier hem spelen? We spelen hem hem zo en speel hem sowieso hier? Zit, uh, de, de musical wordt altijd hier gespeeld. Ja, maar toch ook in de kerk is die toch wel gespeeld? Ja, dat in de kerk hebben we de, maken, hebben we de afgelopen twee jaar hebben we daar een uh, concert gemaakt. Met een eigen live band en met uh, lokale solisten. En hebben we een concert van gemaakt. Nou, dat concert kan daar niet meer. Het is de laatste keer geweest. Nou, Daarvan uh, gaan we in het najaar dit jaar gaan we een nieuw concept schrijven. Met een nieuw concert in het Jan van mezou. En dat een zal dan concept, rond... ja, het con... weer zo'nzelfde concert gebeuren, maar daar gaan we een, een stuk theater aan toevoegen. Een soort, een, een soort een rode draad, een soort verhaal. En het concept, uh, dat ga ik zelf schrijven in het najaar. En dat zal dan als alles doorgaat en overal natuurlijk groen licht, het is even de... zal dat volgend jaar met kerstmis in het Jan van me zou zijn. Tussen kerst en oud en nieuw. Een soort kerstverhaal idee als alternatief voor ja, de passion. Het, het is zoals het, nou het verhaal, de werktitel op dit moment is, is het kerstschalen. Dat hmm. is de werktitel. Dus dan kun je ook denken aan een theaterzaal die we hier hebben, maar niet met de tribune uitgeklapt. Maar met allerlei zitjes, van allerlei kanten wordt er, wordt er iets gedaan. Maar dat is een, een heel mooi, ja dat denk dat dat een heel mooi project gaat worden. En dat moet dan ook weer een terugkerend gebeuren zijn. Maar dan niet bijvoorbeeld standaard met kerstmis of dergelijke. Ja, en of dat dan ieder jaar plaats gaat vinden of om het jaar, dat, uh, ja, dat is even afwachten. Ja. Met het, ja, het heet alles, alles valt en staat met uh, een goede locatie. En hoe zijn jullie vrijwilligers eronder? Je staat of valt toch met de bereidheid van vrijwilligers is, uh, hun schouders eronder te zetten? Het is heel dubbel. Het, het is... Uh, Noem het de spelersgroep, de, de, de, de, de dames van Naja dat gaat dan gewoon verder. Dat, dat, heeft er, ja, dat is een ding aan het doen en die heeft er niet veel mee te maken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar bijvoorbeeld onze decorbouwploeg, die hebben het er wel moeilijk, wel moeilijk mee. Die zijn iedere dinsdag, dat is een man of tien, die zijn iedere dinsdag de hele dag in die Maria boodschap bezig. Die hebben de afgelopen twee jaar, goed we wisten het natuurlijk van tevoren, maar die hebben de afgelopen twee jaar iedere week... Uh, Zowel aan decorig weg, maar ook aan het gebouw. De, de hele de, de, dag zeg je? De, de hele dag. Ze beginnen ochtends om tien tot, tot vijf zijn ze daar bezig. Week in en week uit. En uh, ja, die mensen hebben daar, uh, ja, noem het eventjes, de ziel en zaligheid in zitten. Ze, hebben, de, de, ze zijn met hijskranen de, de dakgoot aan het schoonmaken geweest. Tot het vervangen van stroomkabels. Om het maar draaiende te houden. Ja, en dan uh, hadden we drie weken geleden, toen wij ons concert laatste keer hadden... Ja, toen hadden we ook besloten om meteen de hele hut, ja, noem het even de hut, noem ik het dan maar even, om hem af te breken. Dus ook heel het niet alles wat erin stond, is allemaal al afgebroken. afgebroken. Ja, op het moment dat je dan aan het slopen bent en je loopt dan rond, ja, dan is het voor, ook voor die mannen toch wel even moeilijker. Ja, dan komt het echt binnen, van ja. nu is het voorbij. Ja, die zijn echt twee jaar daar echt gewoon met vol passie aan het bouwen geweest. We hebben daar een theater zien groeien en binnen drie dagen is het weg. Ja, dat is... Uh, ja, een, ik kan het vrij goed relativeren, want je weet gewoon van tevoren, ja, het, het houdt een keer op en je kunt wel zeggen, we gaan door, maar als je het niet in mag, mag je er niet in zo simpel werkt het gewoon mm. en we hebben de afgelopen drie jaar heel veel plezier gehad ja, en we hopen daar ja, de komende maanden nog een mooi plezier van te hebben en dadelijk ergens anders weer de komende jaren ja. veel plezier te hebben ja, Tot we de je wel wat dagen. meer kerken ja, die zijn er nog genoeg, maar niet in uh... <laughs> No. Dus ja, het is al de Doper is ook dicht. Ja, als we de Sint-Jan dicht doen, dus dan. Uh... Johannes de Doper, Sint-Jan. Als we de Sint-Jan ook dicht doen, hebben we weer ruimte. Mm -hmm. ja. Maar dat zal niet gebeuren. Ik denk het niet. Nee, nee, ga denk het niet. Erover? nee daar ga ik niet over, maar uh, voorlopig gaat dat toch zeker niet gebeuren. Nee, dat zal niet gebeuren. Het mooiste zou zijn als we gewoon in het. Uh, in het dat, dat, dat ben ik echt van mening, volgens mij met ons allen. Dat we op de mijn gewoon plaats kunnen krijgen in het cultureel centrum. Want daar hoort die vereniging thuis. Ja. Maar dan denk ja. je volgens mij vooral aan hiernaast de oude tv-studio van de Log als potentiële ruimte. Ja. Dat, dat, dat, is, dat vind ik ook voor de hand liggen hoor. We dat. hebben daar een plan op geschreven. Dat plan is hier bij de Skag ingediend. En bij de gemeente. Ja, de bal hebben we hun. Ja. Het is dus eigenlijk het gedeelte wat Verenigde het log had, hè? de studio. Ja, we kennen die ruimte en, heel goed. En, Dat en de garage. De hand liggen, ja. Zeker. En hiernaast ja. uh, de concierge-ruimte. Ja. Dan heb je alles bij elkaar. Ja. Ideaal. Maar ja, dan moeten wel de handen op elkaar. En daar ga ik niet over. Nee, nee. nee dan moet er moet een handtekening gezet Ja, dan moet een handtekening worden gezet. Uh, die kan ik niet. Ja, die kan ik wel zetten, maar die is niet geldig. Dat <lacht> is al. In het theater kunnen toch veel fantasiedingen We gebeuren... Veel fantasie die dan opeens werkelijkheid doen, blijken te zijn. De dingen. werkelijkheid is toch vaak nog bizarder uh, dan het toneel. Ja, ja en het is ja. gewoon nog eventjes dat het aantal dingen samenlopen. Hè. Je zit met, hè, wat je net zei, met de gemeente. Wat, wat willen ze? Hoe gaan ze de herstructurering doen? Ja, daar ben je van afhankelijk. Jean van Mazou, de, de SCAR en de Spalconnelissen... zouden ons graag hier zien. Maar ja, ze kunnen niet, nou niet garanderen, daar kun je gaan zitten. Want als de gemeente daar heel andere plannen heeft, ja, dan staan we daar ja, weer. Jij, jij bent toch een gemeentewatcher. Wat, Sociaal-cultureel, ze wilden sociaal. Er was toen toch discussie over, ook onder wethouder Sperber. Maar dat, dat kwam dan ook weer niet van de grond. Blijft dat een beetje heen en weer gaan? Nou, één ding dat nu vier jaar, drie jaar geleden gespeeld heeft, was om. Uh, het loket, zoals uh, officiële benaming, denk ik luidt. Dus Dit gele kruisgebouw noemen de ja, ja, meeste ja. mensen het ja. uh, nog gewoon. Uh, of het kruisgebouw. Uh, dat wat daarin zat, zou hier naartoe komen. Ja. En dat betekent een heel groot ruimtebeslag. En ik vind het van buitenaf kijkend ook een heel raar uh, plan. Uh, dat zijn toch vooral bureaufuncties En dat is toch wat anders dan dat je denkt in een, uh, in een cultureel centrum. Dat is toen blijven liggen. Nu hmm. hebben ze als tussenoplossing ingrijpend uh, verbouwd. Ja. Uh, dus de, de mamot is er uh, ja, bijgetrokken. 100, 100 en 10.000 bijgekomen. Ja. Dus dan ga je niet aan het eind van het jaar uh, zeggen van dat gaan we nu afbreken uh, en wat daar zit komt hier naartoe. Ja. Maar natuurlijk het mainframe gaat verdwijnen en een aantal van de activiteiten die daar zitten zullen ook een plekje gaan zoeken. Neem ik tenminste ja, aan. Ja, en en dat dat, dan kom je hier ook terecht. Dat, dat is natuurlijk ook mooi. Dat ze zo'n mainframe, dat dat bijvoorbeeld naar hier, hier beneden gaat. Ja, dat is allemaal afwachten. Ja. Uh, je bent gewoon van, uh, aan de goden overgeleverd. Uh, maar weten ze het uh. gewoon echt niet? Is dat het probleem? Uh, ja, ik denk dat maar... Voordat wij weer woedende raadsleden en wethouders over ons heen krijgen. Oh, maar dat vind ik niet zo erg hoor. Nee, de, de, de wij, wij, wij wel, want wij moeten subsidie van de gemeente hebben. Ja, wij krijgen ze dus niet. Dan moeten we voorzichtig zijn met wat we zeggen. Uh, dat misschien de prioriteit voor cultuur niet de allerhoogste is. Zou het dat zijn? Dat dat toch misschien wel een beetje meespeelt? Mm -hmm. Dat ja. daar toch. Want in feite wordt accommodatie, en dat is toch heel belangrijk. Ja voor culturele activiteit. Accommodatie wordt afgebroken en er komt niks voor terug. Ja, ja dan heb je een probleem voor ja. activiteiten uh, die er zijn. Ja. dat is... Kijk, uh, en... Wij kijken natuurlijk vanuit onze kant, zo kijkt iedereen van zijn eigen kant. Ja. Nou, uh, wat, ze, wat, wat we heel veel jaren gehad hebben, is uh, dat wat riepen, Jean van me zou lopen leeg, het loopt leeg. En dan wil er eentje in, en die kan er niet in. Ja, ja, ja. ja. Nee, maar, wat, is dan ja, de, wat is dan de bedoeling van de gemeente? Nou, kan de ja. redding komen van de Hoek-Kalverstraat-Tilburgse Tilburgseweg? We gaan het zien. Dus niet voor jullie. Hè, want ik mm -hmm. denk, gewoon als ik, als ik hier kijk... zou ik zeggen, de ruimte die hier vrijgekomen is... Uh, doordat wij gestopt zijn als log, Lijkt mij ideaal zijn aan. voor jullie. Dus voor transport ja. toegankelijk. Alles wat er is. Je zit hier meteen bij de theaterzaal. Die ja, je, je zit gebruiken. onder podiumtrap ja. naar boven. Je nou, bent... wat, wat willen we meer? Maar wie, wie bedoelt als er dan een plint komt? Een ja. niet commerciële plint? Ja. En bijvoorbeeld een aantal jongere activiteiten. moeten een plekje vinden. Als ja. jullie twee jaar vooruit kunnen in een basisschool. De jongere activiteiten komen tijdelijk hier. en Daar wordt gebouwd. Dat wordt ondergebracht. Dus je bouwt iets nieuws voor een aantal culturele ja. activiteiten. Of oh, kijk. Sociale wij lossen het activiteiten. hier wel op. Hè? Ja, ja, wij lossen ja. Het maar dat kost geld. Oh, ja. ja, maar alles kost geld. Oh. Maar dat vind ik logisch. En als je dat er niet aan besteedt dan moet je allemaal vrijwilligers gaan ondersteunen... omdat die dan uh, wat doen ze aan de willig gaan. Mm -hmm. De pet. Ja. ja. En dan ga je daar geld aan uitgeven... om die vrijwilligers overeind te houden. Het lijkt me leuker... als je honderd ja. enthousiaste vrijwilligers hebt... om te zeggen, hier heb je een fatsoenlijke faciliteit. Ja. Ga lekker ja, door vrijwilligen. Wij, wij hoeven geen euro subsidie, maar we moeten, we moeten faciliteiten hebben. Oh, misschien moeten jullie subsidie ja. vragen. Ja, maar krijgen we niet. Nee, maar <laughs> dat dan is, al er al het is al honderd keer <laughs> gevraagd. Ja, ik ja. probeer ook maar een nee, subsidie te Je moet daar ja. ja, gewoon uh, open ja. Ja. het gesprek nee, in. Nee, nee, subsidie uh, krijg je Ja, maar dan willen we faciliteit, zo op die ja. manier. Dan ja. ja. ja. ja. nou, we nergens over? We gaan het zien. Zeg, we wij gaan het, het zien, we wachten af. We zijn de, de laatste minuut ingegaan. Dat is ook weer wat kort. Had jij nog nieuwtjes eigenlijk? Hele, hele brandende nieuwtjes die we opgezouten hebben? Nee. Nou, volgens mij was het midzomerfestival uh, heel leuk. En uh, wij krijgen de bakertand terug. Ja. Oh, dat is ook een de voorbeeld terug? van zwalkend beleid, oh. zal ik maar zeggen. Niet van de gemeente nee, Goorland, dat is maar heel mooi. In algemeen. Want in allerlei Golse liederen speelt de bakertand toch ook een belangrijke rol. hoort erbij bij Goorland. Nou, bakertand erbij, dat is goed nieuws, mooi nieuws. Nou, hiermee sluiten we deze Goolse kring af. Wij danken nou Bart Aarts voor zijn optreden hier in de Goolse kringen. En uh, volgende week, dan hebben we de laatste van dit seizoen en dan gaan we er ook uh, twee maanden uit. Dit was Goldse Kringen, bedankt voor het luisteren en tot volgende week.